Danny Vos. ja Goedemiddag, van over de hele wereld wordt er gereageerd op de situatie in het Midden-Oosten. Amerika en Israël hebben Iran aangevallen... en Iran reageert met aanvallen op meerdere militaire basissen van Amerika in de omgeving. Ook zijn er aanvallen in Israël. Die aanval van morgen op Iran komt voor premier Jetten niet als een verrassing, zegt hij bij de NOS. Het zat al een tijdje aan te komen natuurlijk met de opbouw van troepen in de regio. We volgen de situatie nu nauwgezet. Nederland roept alle partijen op tot terughoudendheid en onze de aandacht gaat ook vooral uit naar de veiligheid ja. van Nederlanders die zich in de regio bevinden. En de mensenrechtenbaas van de Verenigde Naties zegt bezorgd te zijn. Hij roept de landen op weer te gaan praten. Ondertussen is er in Den Haag een groot Iraans protest. Op het Mali-veld demonstreren mensen tegen het regime in Iran. De organisatie verwacht ook veel mensen. Want volgens een woordvoerder zijn die aanvallen in Iran de enige manier om het regime omver te werpen. Dan is er meer bekend over het ongeluk gisteren met een tram in Milaan. Die tram vloog uit de rails, botst op een gebouw. En de bestuurder zegt nu dat die niet goed werd. Bij het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. En een klein relletje nog op het NK schaatsen in Heerenveen. Schaatster Merel Konijn is net weggegaan. Ze is boos op de schaatsbond omdat er tijdens dit toernooi... toch geen tickets voor het WK zijn te winnen. Haar coach zegt er dit over bij de NOS. Merel heeft die frustratie niet van zich af kunnen zetten. Ze heeft een heel acceptabele 500 ja, want daar reed ze wel. En uh, ja, in de tussentijd heeft die frustratie blijkbaar weer de overhand gekregen. En de schaatsbond maakte gisteren bekend... Antoine Rijpma de Jong, Joy Beunen en Marijke Groenewoud... aan te wijzen voor dat WK. En vaker van dat soort relletjes in de schaatswereld. Het was ook richting de Olympische Spelen toen... had je dan dat ze dan weer een soort kwalificatietoernooi ook hadden. Het OKT, ja. Wij zijn blijkbaar het enige land ter wereld waar dat zo is. Ja. Heel veel ook... Kjeld werd toen helemaal gek en zo. Van dingen. Ja, Kjeld Nuis heeft ook dit NK afgezegd van de week... omdat hij het dan te snel vond na de Olympische ja, ja, ja. Winterspelen. Ja. Het weer nog van Weerplaza. Grijs op veel plekken nat. Het waait ook hard. Een graadje of tien is het. Morgen begin met de zon, maar later weer regen. Danny, bedankt voor die goede afsluiter. Ik moet andersom doen. Dit ja. is de verkeersinformatie bij Q. 36 files. De langste vind je op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Del en de Martindus-Nijhofbrug. 5 kilometer 23 minuten. De A12 oberhausen arnhem Tussen Nederlandse grens en Duiven. 9 kilometer een half uur. Ook nog de A10. Watergraafsmeer, de Nieuwmeer. Tussen Amsterdam-Rivierenbuurt en een Schinkelbrug. Er is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer. Maar de kwartier kan dus nog oplopen. Ja, controles. Ja, Bram, we hadden geen zin om ze voor te lezen. Maar we gaan het toch doen. A2 naar Den Bosch. 94,2. De A2 naar Utrecht 100,4. Langs de A4 naar de Belgische grens 242,3, A12 naar Gouda 19,6. Ook de A12 naar Zoetemeer 20,9. A16 naar Breda 59,3. En de A27 naar Almere bij 107,7. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door autotauglas.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 Gelopen lopen drie uur samen gezellig met Bram op Q te horen geweest. Omdat Tom vakantie heeft. Maar plak er gewoon nog drie uurtjes aan vast. Want er moet en zal een top 40 zijn. Ik zie in de Q heeft dat Irona erbij is. Net als Hanne, Joe Welle gaat Oh, puppy ophalen. Leuk. Het is de editie van zaterdag 28 februari 2026. En die staat helemaal op zijn kop. 12 stijgers, 15 zakkers, 8 zittenblijvers. En hou je vast 5 nieuwe binnenkomers. Ik denk het harder dan ik spende kan. Het dus nemen we afscheid van de bankzitters. Na zes weken is het tijd om op te staan. dit wil vandaag, is morgen vols, is meer. Na acht weken ook geen hoogtevrees van Bente. Want ik hou van jou tot het eind van mij. Het einde van Tot het eind van mij van Antoon. By the Greens, the morning. Oh, oh, de Haag, Sommieux en Morning vertrekt na 14 weken uit de top 40. Net als deze hit van Alex Warren. zal hij Hij heeft net een nieuwe single uit. Sterker nog, het is dus de alarmschijf deze week. Maar hij valt net buiten de lijst. En hij zou zomaar volgende week nieuw binnen kunnen komen. Wat is het gevolg? Bijna twee jaar nadat hij non-stop in de lijst heeft gestaan voor het eerst een top 40 zonder Alex Warren. Grote schoonmaak dus deze week zorgt dat ook voor veranderingen aan de bovenkant van de lijst. Dat hoor je voor zes uur. Zo klonk de top 3 vorige week. Nummer 3. Olivia Dean, man, I need... Dat was voor T.T. T. Swift en The Fate of Ophelia. Iets voor zes uur hoor je of Bruno Mars nog steeds helemaal bovenaan staat. Vorige week was dat in ieder geval wel zo. hit staat onderaan, somber en undressed nummer 40. De lijst af op 40. Nou, ik vind hem leuk. De eerste van vijf nieuwe deze week, noem maar Uno is vrouwtje. Haar eerste solo-hit. De vorige drie top 40 hits waren allemaal met s de bestie. Ja, iedereen gaat vreemd, heet dit liedje. Dat klinkt als een slappe carnavalsmoes. Maar niks is minder waar. Ze zingt juist dat hij, eh, zij en haar vriend dat niet doen. Nummer 39. Dus je zou het niet verwachten, maar eigenlijk is het een romantisch liedje. De eerste nieuwe, dus op nummer 39. Dit is Vrouwtje op Q. Je komt thuis in Van Nederland, 40 -music, 37 Heard going home. Knew it right away something's wrong. I guess you gotta go in the angels callin Never got to say what I want. Never be the same with you go. Crack another can for the lost ones fallen. For the broken hearted Pour out a little heart Top 40, Marshmallow en Jelly Roll, Holy Water. En nu het drankje. Oh, nou? ja, Ik waarschuw je wel alvast, deze heb je de rest van je dag in je kop. Plop. Ploppen de plop. Pas op, daar vliegt de champagne op. Echt, een paar weken geleden waren Robert van de uh, en Donnie ook nog hier bij Q. Ik kom jij me worden vandaag? Maar dat is ik heb ook drie uur erop zitten, laat, maar komt goed. Of ik heb te veel Moet op. Uh, toen hebben we hebben deze ook samengespeeld in Stevens Pianobar. En het is altijd leuk met die gasten, ze zijn helemaal gek. Het is altijd chaos. Beelden kan je ook vinden op Q en in de Q-app. Uh, ja, ik vind het dus heel leuk dat hij eindelijk in de top 40 staat, Moet. Dat nou, het is een van de nieuwe binnenkomers. En ze zijn er zelf ook blij mee. Donnie! Hey, vriend! Robot, ga! Heb je het al gehoord, man? Maar wet dat nou staat gewoon in de top 40, man? Plopper de plop, zo in de topper de top. Ah, oh, 36. Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gifwerk langzaam uit. Mevrouw moet me zo vaak missen. Ben toerist in eigen huis en ik denk. Ron Perioni, Robbie van Hem met zijn Dizzy. getting busy met als leen, met feest groot, zit in nood als een saxofoon. Beetje van Gert Verhulst. Ja, ik zei het net al even. Deze week moeten we afscheid nemen van Somjeu. Maar daar komt gewoon een andere Haagse band voor in de plaats. Direct. Ze zijn terug in de top 40. Maar ook terug van een korte break. Na 25 jaar non-stop vlammen van show naar show... dan naar de studio, dan weer naar een festival. De afgelopen jaar was het even tijd voor een pauze. Vertelde Marcel van Direct gisteren aan de telefoon bij Domin. Na de Kuip hebben we eventjes gewoon een stapje terug gedaan. We zijn altijd zo door in het volgende en door en door en door. Het is ook fijn als iets even mag beklijven, weet mm -hmm. je wel. Het was toch al wat waar we mee bezig zijn geweest. Het was een gestoord jaar. Dus we vonden het eigenlijk wel ook wel fijn... om een keer iets langer vrij te hebben dan drie weken. Ja, dat snap ik. Maar toch... Word ik dan altijd een beetje zenuwachtig? Want we weten ook dat als bands zeggen... we stoppen er even mee... dan kan het zomaar uiteindelijk betekenen... dat ze of nooit meer samenkomen, nooit meer wat doen... dat we twintig jaar moeten wachten. Nou, hier was het uiteindelijk gelukkig een jaartje. In oktober begon het alweer te kriebelen. Ze spraken af om samen muziek te schrijven. Daar is Won't Fall uitgekomen. En dat is weer de dertigste top 40 hit voor de band. Echt bizar. Of zoals Marcel het zelf gisteren zo mooi omschreef. Hachikidee, day, badabing, badaboom. Nummer 35...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 Is that we we will find together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 Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent. Let op. Geld lenen kost geld. Deze is voor jou, supermoeder. Die race, rent, regelt, kids, deadlines en. middagdipjes. Maar goed dat je Kansieappel in je tas hebt. Uit Nederland, Kansie. Power to go.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 Kom naar de winkel of kijk op alping.nl. Hey, Gaat het het meet? 1 over half 2, goeie uh, 4. Wat heb ik met die tijden vandaag? 1 over half 4, goeie middag 4. Flitsmuis de verkeersinformatie, 33 files. De langste vind je op de A10, meer de Nieuwmeer... tussen Amsterdam over Amstel en de Schinkelbrug. Er is een ongeluk gebeurd, daardoor 6 kilometer, 20 minuten. En de A12, Openhausen Arnhem, tussen Beek en Duiven... gedeelde eerste plek, 8 kilometer, ook 20 minuten. Controles, de A2 naar Den Bosch, 94,2. A4 naar de Belgische grens, 242,3. A12 naar Zoetermeer, 20,9. A16 naar Breda, 59,3 en de A27 naar Almere bij 107,7. Ik ben twee weken geleden geopereerd. Ik denk dat ze ook mijn zenuwtje, waardoor ik kan kijken hebben doorgesneden. Zometeen de twee hoogste nieuwe binnenkomers oprijden: 34. After time, we het liedje eindelijk uit mijn TikTok-algoritme... komt hij nieuw binnen in de topveer. En ik kom er eigenlijk hier door mijn collega's en domien pas achter... dat het uit de serie komt, Your Friends and Neighbors. Ik had het kunnen weten, want John Ham zit elke keer in die filmpjes. Dat is een scène en dan staat hij in een club of zo... en dan krijgt hij een soort euforie op zich af... en dan hoor je dit liedje dus op de achtergrond. Nou, met de kracht van de AI daarna ook allerlei honden, katten, baby's... allerlei schattige dingen die diezelfde scène ondergaan. Ja, en daardoor is het een enorme hit geworden. Turn the lights off. Ja, Oké, okay, ik zeg er even bij. We hebben dus geen mensen uit Denemarken op de redactie. Dus we hebben niet echt kunnen navragen of kunnen ontdekken hoe het nou precies uitspreken met z'n allen. Just Day, Jack Staal en Joan, denk ik. Ik weet niet. Ik hoop dat ik geen Denenboos heb gemaakt. Er zijn genoeg strubbelingen in de wereld. Ik heb interviews doorgespit, social media uitgekomen. Dit is hoe het ongeveer zou moeten zijn. Maar één ding is een feit. Ze zijn de vierde nieuw binnenkomen deze week op nummertje 33 met Turn the Lights off. 33. I music hebt. Liedje komt eigenlijk uit 2010. Dit is gejat. Nee, het is niet gejat. Het is gewoon een nieuwe versie. Hou op. Adele is ook doorgebroken met de koffer van Bob Dylan. Daar hoor je ook niemand over. Weet je, dat was echt. Er komen soms gewoon nieuwe versies van liedjes. Dat is prima, maar het is niet gelijk gejat. En sterker nog, 9 van de 10 keer verdient de originele artiest er veel meer aan dan de persoon die de nieuwe heeft, zeg maar. Goed, we zijn weer terug met een nieuwe binnenkomer, namelijk de hoogste nieuwe binnenkomer. Zoe Levi. Het was eigenlijk niet de vraag of, maar wanneer ze de top 40 binnen zou komen. Want we wisten zeker dat het een hit ging worden. Het werd ook wel de alarmschijf. En toen ze langskwam in Staples Pianobar, toen vertelde ze dat ze even weer tijd nodig had om zich weer kwetsbaar op te kunnen stellen. Nou, ik zing was het gewoon een beetje een roerige periode. Hè?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 Maar ik heb. Ligt op je schouder, en ik weet, dit zijn. De... 20 februari, oh, 2026, Kian is erbij. Hallo, het is wel Hallo. zaterdag en dat betekent hard werken van 9 tot 5 bij de Lego winkel. Nou, leuk, lekker werken, veel plezier daar bij de Lego winkel. Jake die is niet met Lego aan het spelen, maar die is wel aan het bouwen, een huis in een spel. Ik heb net aan nog gevraagd, wat het is House Flipper 2. Ik ken het niet, een soort sims, maar dan best wel serieus. Hij is een badkamertje aan het bouwen, zijn eigen huis. Vera zit op de bank te knuffelen met de oppashondje, gezellig. Ja, Joelle ging eerder dit uur al een nieuwe pub ophalen, Ze dus zitten helemaal in de doggies ook Perfecte dag voor lekker binnenblijven. Veel plekken in het land is het regenachtig. Maar achter de wolken, daar schijnt de zon. Ik ben even op zoek naar een, uh, een fragmentje van Annemarie. Ik kan het niet vinden zo snel. Lente, kijk hoor. Hé, jammer. Die had, dat is een heel liedje dat de lente. Is dit hem dan? Is dit hem? Even kijken hoor. Dit hem het. Tulapenacjes en een hyacinth. Ja. De lente begint. De lente begint. Ik ken het liedje ken het, helemaal ik, niet. Ik, ik, ken het, ik ken het niet. Nee. Oh. Van de basisschool, Annie? De, de basisschool. Oh. Oh. Ik ken dat niet. Magalea. Een tulp en een nasje. Ja, ja, de, de lente, lente, begint. De lente wel, begint. Wel catchy. Wel catchy ja. En ook heel actueel, want morgen is het de eerste officiële lentedag. Het wordt meteen ook goed lente. Uh, vanaf maandag helemaal feest. Veel zon en zachte temperaturen. En nu goed nieuws voor Pink Panthers en Sarah Larsen Want ze hebben de snelste stijger in de hand. Um, ja, toch? Negen plekken wind. 29. I'm I can't Achtentwintig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 Zit in de top 40, Golden zometeen het nieuws met Danny Vos. Ja, dat gaat natuurlijk over alles wat er in Iran en daaromheen gebeurt. Maar er is ook een ander nieuws. Er komen allemaal nieuwe regels in het voetbal. Nieuwe regels in het voetbal? Ja, hadden we het nog niet genoeg dan? Er komen er nog meer.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 Leuk die balayage. Smint. Boost Yourself. 4 uur. Goedemiddag. Q News van U.NL. Ja, Goedemiddag, de hoogste leider van Iran, Ayatollah Ghamenei... is mogelijk om het leven gekomen. Volgens Israëlische media zijn er steeds meer aanwijzingen voor. Vanmorgen waren er meerdere aanvallen van Amerika en Israël in Iran. En op satellietbeelden is te zien dat het terrein van het huis... van de hoogste leider zwaar beschadigd is. Maar of hij daar ook was, dat is nog niet bekend. Ondertussen worden er vanuit Iran...